heel de baan daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar sta Toen heb ik jou gedragen, mijn lieve kind toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior my God.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 Is die zeit? We beten. Kom. Jetzt is die zeit. TV